Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De impasse in de Amerikaanse schuldencrisis houdt aan. Zoals verwacht heeft de Senaat het republikeinse voorstel... voor verhoging van het schuldenplafond verworpen. Eerder vannacht ging het Huis van Afgevaardigden... met een nipte meerderheid akkoord. In de Senaat hebben de democraten de meerderheid. Zij stemden allemaal tegen, net als een aantal republikeinen. Het voorstel werd daardoor met 59 tegen 41 stemmen verworpen. De democraten zijn het oneens met de manier... waarop de republikeinen willen bezuinigen... om verhoging van het schuldenplafond mogelijk te maken... Een ander bezwaar is dat het voorstel ertoe zou leiden dat er volgend jaar opnieuw een debat over het schuldenplafond nodig is, midden in de campagnes voor de presidentsverkiezingen. De generaal van de Libische opstandelingen die donderdag dood werd gevonden is door enkele van zijn eigen mensen vermoord. Dat zegt een minister van de Nationale Overgangsraad, het bestuursorgaan van de opstandelingen. Er werd meteen al rekening gehouden met deze mogelijkheid... omdat sommige opstandelingen generaal Younis niet vertrouwden. Ze verdachten hem ervan dat hij nog contacten had met het regime van kolonel Gaddafi... waarin hij minister was geweest. De afgelopen dag is Younis begraven. Zijn zoon zou daarbij hebben geschreeuwd dat hij terugverlangt naar het regime van Gaddafi... die voor stabiliteit zorgde. In België hebben vandalen de gedenksteen voor de overleden wielrenner Wouter Weiland vernield monument is in tweeën gebroken door nog onbekende daders. De 26-jarige Weiland overleed in mei na een val in de Ronde van Italië. De gedenksteen staat in het dorp Weinaarden bij Gent. Ook twee andere Belgische wielrenners staan erop vermeld, Dimitri de Vouw en Frederik Nolf, die overleden allebei in 2009. Het weer, vannacht veel bewolking met kans op wat lichte regen, minimaal rond 13 graden. Overdag is het bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook zondag bewolkt en fris. Vanaf maandag warmer en meer zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger,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 Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending vannacht. Het is een heel vol uur geworden, maar hoe kan het ook anders... met zo'n creatieve geest als die van Martin Toner? Kortom, we gaan onmiddellijk van start terug naar de tijd dat Martin Toner er nog was. Hij werd geboren in 1912 en overleed op 27 juli 2005. Nu bij Nachtvluchten is hij heel even terug. Straks in een bijdrage van de VPRO gaan we op bezoek bij de stripauteur in zijn atelier... En we we beginnen met een bijdrage van RKK. In oktober 2000 was Martin Tooner bij Gerard Klaassen te gast. De beide bevlogen heren hadden een gesprek over het geloof, of de levensbeschouwing, in Tooners jeugd en de invloed daarvan op zijn latere leven. Luister nu naar een aflevering van Anders Denkenden. Tonder, verhalenverteller, grootvader van de Nederlandse strip- en tekenfilm... wijze man in Ierland, bedenker van Oliebommel, religieus? Wel religieus, ja. Eigenlijk, eh, Martin Toonder, eh, hier in uw huis in uh, Ierland, in Craystowns... twee mm, carrosserieën ontmoeten elkaar momenteel, hè? Carrosserieën? U zegt vaak dat u een carrosserie bent die uh, ja, qua lijf verder moet, zoals wij allen, een carrosserie zijn. Op een gegeven moment dan rijdt de een nog in een nieuwerwetse wagen... en de ander in een tweedehands uh, oh. raadje. Klopt het? Ik denk dat u een vrij nieuwe bent en ik ben nu aan een ruil toe. Oh, ja. U bent 88 hè? 88, ja. Yes. Ja, dat wordt vervelend. Dan ga je het veel te veel merken. Hè? Dat is net als bij een oude wagen. begint te kraken en... Nou, je bent eeuwig in, in, uh, in behandeling eigenlijk. Je wordt te duur. U bent hier met uh, uw vrouw Fanny Dick in naartoe gegaan. Uh, uw, uw eerste vrouw Fanny Dick is in 1990 overleden. Daarna uh, bent u de liefde opnieuw deelachtig geworden... via Dera de Mares Oyens, bekende componiste. Maar zij is ook een paar jaar geleden overleden. Uh, aan u is de, de treurige kant van het leven niet bespaard gebleven. Nee, dat is heel waar wat u zegt... En het is een beetje onrechtvaardig omdat ik het zo'n goed leven heb gehad. Ik heb alles gehad, tot, ja, tot mijn tachtigste ongeveer. Maar in het jaar negentig, toen is het begonnen met sterven. En de eerste klap was natuurlijk het ergste, dat was Vini. Waarmee ik eigenlijk een leven had opgebouwd, mezelf een beetje gevonden had. En onze ideeën waren hetzelfde. Dus dan heb je het idee, vooral als je in Ierland woont, dan ben je alleen. Die kinderen zijn uitgevlogen, overal. Ja, ik, ik zat toen op mijn eentje. Totdat ik tera ontmoette. En daar was het meteen helemaal raak. Eén dag voor het huwelijk dat u met Tera maakte... hoorde u beiden dat zij een ongeneeslijke kanker had. U bent eigenlijk de twee jaar daarna samen gestorven... Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En dat kwam vooral in de laatste paar weken dat zo'n sterven was... dat ik tegen haar zei, ik ga met je mee. Want het heeft geen zin dat ik hier nou blijf zitten... en weer die ellende mee maken. Nee. En toen zei ze, nou, dat moet je niet doen. Uh, want je hebt, je hebt nog zoveel te schrijven. En dat heeft me aan het gebracht... U heeft eigenlijk uit ook de periode van het overlijden van die tweede vrouw begrepen... dat het leven niet alleen kan bestaan uit het, uit het goede, uit het geluk. Nee, dat is een feit, nee. nee, nee Vooral als je zo'n leeftijd hebt als ik heb... en dus al die doden al hebt meegemaakt... en veel mensen hebt zien sterven... dan weet je dat je met het sterven dat het niet uit is. Dat het veel te maken heeft met het zoeken van een andere wagen. En daarom denk ik, nee, het is welletjes... Ik heb veel meegemaakt, veel geluk gehad. Heel veel. En op deze ripe leeftijd vind ik er niet veel meer aan. Wat is momenteel nog het doel in uw leven? Dat is wat ik bedoel. Ik zie het doel niet meer. Maar u lijkt me nog uiterst uh, levenslustig. Nog niet bereid te laten staan in staat om de pijp aan uh, die andere maarten te geven. Natuurlijk zijn er mogelijkheden. Als je iets tegenkomt, je kan nooit van, de, nooit van tevoren weten wat er gebeurt. Zoals het nu is, vind ik het wel U zou, bij wijze van spreken, kunnen overlijden nu. Het zou, wat u betreft, nu niet echt uitmaken. Nee, het zou niet meer uitmaken, nee, nee. Maar ik hoef een grote comma achter deze uh, gedachte van u. Want u, u zou kunnen doodgaan, maar u weet het toch niet? Het maakt niet veel verschil, geloof ik. Het zou kunnen, ja. Nou, ik, ik neem het zoals het komt. Bedoelt u zeggen dat u, bij wijze van spreken, ook suïcidaal kan zijn? Dat zou heel goed kunnen, ja. ja. Ik zie daar helemaal geen, geen bezwaar in, nee. Ik heb heel lang gedacht, als het leven geen doel heeft... waarvoor ben je dat dan? Ik heb zoveel mensen meegemaakt die er wel zijn... maar als die dan stierven... mijn vader zei het altijd, die laat niets na dan vouwde sokken. En dat is zo. Ik heb zoveel doden nu gezien. oud medewerkers en alles. Hebben die bestaan echt... Ja, ze zullen allemaal wel een verhaaltje hebben, dat wel. Maar hadden ze een doel? Het is maar heel zelden dat ik dat gemerkt heb. Maar bestaat maar zo'n toner uw leven momenteel uit qua werk? Dat is het juist, dat is er niet meer. Dat is er niet meer. Ik teken niet meer? Nee, ik teken niet meer, nee. Mijn vingers deugen niet meer. U schrijft af en toe? Ik schrijf, maar ik doe dat met grote moeite, omdat mijn gedachten alle kanten aangaan. gaan. Ik ben bezig met het opmaken van een balans, eigenlijk. Ja. En met die balans bedoel ik ook, wat is het doel? Ja. Ja, het zijn die herinneringen, het zijn al die papieren die er om je heen liggen. Ja. Die brieven die nog beantwoord moeten worden. Ik ben nu op een punt, ik weet niet precies waar, maar ik ben ergens op een punt. En ik wil wel in een ander voertuig. U bent niet vermoeid? Uh, soms. Maar in het algeheel, Nee. En dat maakt me twijfelachtig. wat u zegt. Ben je bereid om nu op te stappen? Dat weet ik niet zeker. Toch is het nogal niet wat, wat u zegt. U kondigt aan dat u, uh, dat u er misschien binnenkort niet zal zijn. Het is toch schrikken, vind ik ergens. Want in het algemeen laat je het leven uitleven. Ja, maar dat zijn vaak van zulke armetierige resultaten. Dat is verschrikkelijk. Zo'n aftakeling wilt u niet meemaken? Nee, nee. U bent voor euthanasie ook. Oh, daar ben ik zeker voor, ja. Uh, Marco u heeft uh, wel degelijk nog een nieuw project. Uh, zal een nieuwe Bormol-film verrijzen? Wellicht, u bent alweer bezig met het zoeken naar financiers. 20 miljoen moet op tafel, want uh, hij zal er komen. Hè? Waarom wil u het? Omdat dat in mijn gebakken zit natuurlijk. Wat <laughs> is het doel. Grootschalig moet het zijn. Ja, nu zo langzamerhand wel. Ik heb genoeg gepeuterd. Ik heb dingen gedaan. Mijn, mijn laatste film die was ver onder de markt. Als je begrijpt wat ik bedoel... <laughs> 1983, Rob Tauwer. <laughs> nee. En dat bedrag wat ik op tafel heb, die 20... 20 ja. miljoen is al het minste, hè? <laughs> het al het minste, ja. Maar hoe stelt u het zich voor, de film... Die is er niet, dus ik stel hem nog niet voor. Ik wil hem toch tenminste minstens meemaken. Ja, als het heel goed kan. Als het heel goed kan. Zo dat betekent het. dat u er nog voor minstens vijf jaar bij tekent. <laughs> ja, maar ik geloof er niet echt in. Nee. Oh. Ik geloof wel dat er iets zal komen, maar dan is het weer van dat... Nou, hoe gaan we dat doen? En wie, wie, en hoe? Als het door zou gaan, dan ben ik verplicht om dat ziel te geven. Andere 88-jarige uh, Maarten Toner doen het op zo'n leeftijd ietsje rustiger aan. Uh, ja, maar dat is nooit gedwongen, hoor. Ja, <laughs> dat haat ik juist. Dat haat ik. Ik ben niet tevreden over mezelf. Uh, hoe lang uh, geeft u het totdat de film er is? Dat moet nou binnenkort gebeuren, anders dan uh, laat ik het afweten, hoor. Ik wacht op, die, uh, op dat bedrag dat op tafel komt. Maarten Toneren, uh, u heeft humor, hè? U bent ook als striptekenaar een man van humor. Dank u. Dat vind ik heel kaputtig. Wat dacht u er zelf van? Uh, ik ben er nooit op uit om grappig te zijn. Nee. Bommel en Tom Poes waren uitermate serieuze klanten. Zeer serieus, absoluut, ja. Want wanneer ze er niet zijn, dan komen ze niet uit jezelf. Dus ik kan nog zeggen, als u zegt dat ik humor heb... dan komt dat door wat er in mezelf ergens zit... en wat ik me niet bewust ben. Tom Poes had geen rijk zielsleven, hè? Dat moet u toch niet zeggen, hoor. <laughs> er zijn veel mensen die dat zeggen, maar dat is niet, niet, uh, niet eerlijk, nee. Waarom heeft hij altijd de vuile baantjes opgeknapt? Waarom? Er moet veel achter zitten. En je kan nooit precies weten waarom. Als die nou zo logisch was en zo, uh, ja, zo helemaal zakelijk eigenlijk... dan zou hij dat niet gedaan hebben... om er alles maar achter deze, deze vreemde, opgeblazen man of beer aan te lopen. Ja. Toch is uh, Olie Bebommel, uh, uw grootste creatuur geweest, vindt u niet? Ja, dat ben ik met u eens. Maar dat komt omdat hij natuurlijk maar heel betrekkelijk is. Dat is niet iemand die uh, rijk is aan, aan gedachten of gedichten of, of verhalen. Hij, hij werkt op zijn gevoel. U, uw boer, uh, Jan Gerhard Tander, heeft daar wel eens een filosofie uh, over ontleed. U, u heeft Bommel gecreëerd. Uh, maar uh, eigenlijk is, is Bommel met u ervan doorgegaan. <laughs> ja, dat is inderdaad waar, ja. Heeft u het gevoel uh, dat uw persoon de Nederlandse samenleving... op wat voor manier dan ook, uh, beïnvloed heeft? Uh, soms, soms merk ik dat een beetje, ja. Dat vind ik ontzettend leuk, natuurlijk. Ja. Waarin merkt u dat? Uh, dat mensen werkelijk proberen om te kijken wat er achter een verhaal zit. Dat ze uh, tonen dat ze het snappen. Dat vind ik een groot compliment. Hele andere vraag heeft u dus ze door Maarten Tander, bevinden we ons hier in Craystowns in Ierland. Mogelijkerwijs in Rommeldam. Ja, zoiets, ja. Joost Butler ziet er anders heel anders uit dan ik uit uw strips ken. <laughs> ja, die is ook niet naar het leven. <laughs> Wie is uw meest favoriete stripheld zelf? Juffrouw Doddeltje. Ah, nou, het is vreselijk lief. Die is heel lief, maar niet dat ik daar nou zo'n hoge pet van op heb, nee. Die heeft immers uh, olie bij Bommel gewoon geschaakt. Eigenlijk wel, ja. het begin af aan is ze daar ook buiten geweest. U, u weet meer van die mensen dan wij allemaal bij elkaar, hè? <laughs> niet helemaal, hoor. Nee, niet helemaal. Het, het is wat u in het begin zei, wat in het begin u afvroeg. Uh, dat Bommel er met mij vandoor is gegaan. Ja. En dat is natuurlijk waar. Op het, moment dat je, op het moment dat je voor jezelf uitvindt dat het allemaal vanzelf komt... niet dat je zit te praktiseren, wat gaat hij nu zeggen? Nee. Dat je gewoon maar opschrijft wat hij zegt. Ja. Op dat moment weet je dat je overgeleverd bent. Ja. Maar niet aan een tekening, maar aan iets in jezelf. Ja, de, de bommenverhalen zijn min of meer ook als een fase in, in uw leven. Hè? Waarbij die kernvraag altijd maar weer blijft... waar draait het allemaal om? Ja, het draait allemaal om het leven. Het is niet zo dat je het leven helemaal van, met de ratio kan bekeken. Dat is niet zo. Je weet niet waarom je iets doet, eigenlijk. Er schuilt iets mystieks in, in u, hè? Een man van grote wijsheden. Uh, de wijze man in Ierland. <laughs> Zoeken naar de dingen achter de dingen. Nee, doe gewoon maar wat ik verstand heb. Dat mystieke, dat is er toch? Dat is er wel, ja, dat is er wel. Wat, wat dat betreft ben ik misschien een beetje een pantheist. Ja. Het is, in de natuur vind je het. En dat trok mij ook zo aan in Ierland, dat er zoveel mogelijkheden zijn om wonderen te zien. Je zou nooit rooms-katholiek kunnen zijn. Nee, dat zou ik niet kunnen. Maar toch zitten er uitgerekend in, in die categorie van het Christendom... zoveel rituelen, zoveel oh, oh, mysterie en mystiek verschalen. Dat is zo, ja. Dat is zo. Ik heb er een grote sympathie voor. Ik vind het alleen jammer, als ik het zo noemen mag... jammer, ja, dat het zo ontzettend dogmatisch is geworden. Mm -hmm. En ik heb zo het idee dat het toch wel de langste tijd gehad heeft... dat het dogmatisch is. Mm -hmm. Dat het wel vrijer zal worden. Het Christendom... Dat verwerpt u. Uh, de kerk, daar heeft u helemaal geen boodschap aan. Maar Christus zelf, ja. die staat overeind. Ja, die staat overeind, ja. ja dat is zeker zo. Als een wijsgerige profeet. Ja, eentje die heel veel weet, ja. Ook als de zoon van God. Dat vind ik weer te raar. Kijk, wij zijn allemaal zonen van God en dochters van God. Dat zijn we allemaal. En hij was dan misschien een, een, een uh, voorgetrokken zoon, dat kan. Maar hij was precies hetzelfde als wij. Hij heeft wel gezegd, ik ben een zoon van God, maar ook ik ben een zoon van mensen. Dus voor hem hetzelfde. Als van Christus gezegd wordt dat hij de dood overwon, dan zegt u? Dan zeg ik nee. De dood betekent voor hem niets. Voor u betekent de dood ook niet zo vreselijk veel. Uw uh, carrosserie zal aan de kant aan de weg komen te liggen... maar uw geest zal overeind blijven. Dat is zo. Dat is zo. Eigenlijk He? is het, Martin Tander, onthechting. Wat als sleutelwoord in uw leven staat ja. uh, aangekruist. Dat is heel scherpzinnig van u, ja. Waarom eigenlijk onthechting? Dat komt op. Dat komt op als je al die dingen hebt meegemaakt en zo dan weet je hoe betrekkelijk de waarde is van alles wat je onthoudt. Dat is niet reëel. Het echte is de geest. Toch zijn uw striffiguren hele vleeselijke types. Hè? Hoe verhoudt zich dat met uw constante lijn naar de geest? En het zijn archetypen. En allemaal dus facetten van je geest... En daar zit dat allemaal in natuurlijk. Wat is het archetype van Wachel bijvoorbeeld? Uh, dat is een van de figuren die ik het liefste mag eigenlijk. En dat is eentje die niet veel moeilijkheden heeft. Die de betrekkelijkheid van alles als waarheid ziet. Ja. En daarom dwaas lijkt. Ja. Want je bent een dwaas op het moment dat je de ratio, de, de materie... dat je die serieus gaat, gaat nemen... Zelfs heeft u, naar de mate dat ik langer naar u luister... eigenlijk iets transparants. Oh ja. <laughs> daar kijkt u van op, hè? <laughs> ja, daar moet ik over denken. De geest heeft in zekere zin bezit van u genomen. Ja. De geest heeft waarde en het, het lichaam niet. Het is prettig als je een goed, goed lichaam hebt. Ik bedoel dat je gezond bent en dat je vet bent. Dat, dat, dat apprecieer ik hoor. Er is, is iets doorzichtigs in u aangetreden. Ja. Zo willen we het ook. Ja, dat is, waar. dat is waar. Als ik waarde heb, dan is dat alleen daarom. U bent uh, aan uw eigen onthechting begonnen. Ja. Maar niet, niet zomaar. Ook door de ervaringen uh, en ook het verdriet dat u in de afgelopen tien jaar hebt meegemaakt met uw geliefde die u op de weg naar deze onthechting hebben ingezet. Ja. ja. En dat is toch niet eenvoudig? Dat is toch altijd een persoonlijke weg die je moet afleggen. Ja, dat is zeker waar. Ja, en ja, zo voel ik het ook, hoor. Ik ben ook niet verbitterd of wat ook, hoor. Nee. Ik vind het heel erg wat er gebeurt. En dat is natuurlijk een soort van karma, hè? Ik geloof dat elke daad die je doet in je leven... gevolgen heeft. Hij heeft... Iemand daar ooit een bedoeling mee gehad. Heeft God een bedoeling gehad met het wegnemen van twee van hun geniezen? Nee, nee, dat is gewoon de, de natuur. Dat is wat, wat hun toekwam. Wat ze zelf veroverd hebben. Ze zijn niet met opzet ergens weggehaald. Of God in zijn ondergrondelijke wijsheid. Nee, die God zit er binnen in je. En bij hun, het was opgebrand. De materie was er niet meer. Nou, en dan is het afgelopen dus. Dat is geen straf voor mij. Nee. Dat is het, het uiterste egoïsme wat je hebben kan. En dat klinkt natuurlijk raar, maar dat is het verdriet wat je hebt. Als er iemand sterft waar je ervan houdt... het is dat je iets afgenomen wordt. En wie neemt dat dan af? Doet God dat? Nee, natuurlijk niet. Dat doet diegene die het doet. Die verdwijnt. En met beide keren, met die twee vrouwen die ik zo goed gekend heb... waren dat niet de ongelukkige momenten. Die waren niet verdrietig. Die waren niet verdrietig. Ze glimlachten allebei toen ze doodgingen. Want dat was de onthechting. En dat heb ik herkend. Dus ik heb verdriet gehad, ja, inderdaad. Maar omdat ik een egoïst ben, omdat ik dat moet missen. Dat contact mis ik, ja. Je wordt eenzaam. Ja, je bent eenzaam natuurlijk. Maar je voelt het niet altijd. Zeker niet als je, als je iemand naast je hebt waarmee je verwant bent eigenlijk. Geestverwant. Maar op het moment dat het wegvalt, dan is de helft van jezelf weg. En dat mis je. En dat is je verdriet. Is het in uw geval, um, Maarten Tonder, ook een lot dat u niet kon ontlopen? Nee, dat kon ik waarschijnlijk niet ontlopen, nee. Nee. Want dan was het ook een dogma geworden. Niemand kan zijn lot ontlopen. Je kan rekening houden met dat karma. Je weet, dat is een zwak plek. En daar kan je omheen. En dat is, geloof ik, een van de opgaven die je hebt om te leven. Waarom leef je? Ja, omdat je allerlei dingen nog rond moet maken. Sluitend moet maken. En wat vindt u, Maarten Tooner, van de huidige stripcultuur in Nederland... Oh, die bestaat niet meer. Die bestaat niet meer, nee. Tekenen, tekenen kunnen ze niet. Een verhaal maken kunnen ze niet. Ze kunnen wat flauwe grappen maken. En daar een, ja, een krabbel bij doen. Als ik Kamer Goerka bijvoorbeeld kijk... dat is mijn opvolger bij de NRC. En dan kan ik me daar niet in herkennen. Dan kan ik niet zeggen, dat er is een nieuwe cultuur opgestaan het is de cultuur van een twaalfjarige. Ik heb geen bezwaar tegen die man, hoor. Ik heb niks tegen die man, maar als ik die tekenetjes zie, dat doet me pijn gewoon. Dat kan toch niet. U heeft dus eigenlijk geen opvolgers. Nee, nee. Zo te zien heb ik het niet gezien. Nee. Ja. Ik ben me bewust dat ik een man van één cultuur ben, als ik dat cultuur mag noemen, en dat is afgelopen. Mensen zoeken altijd naar iemand die begrijpt wat ze bedoelen. En toen kwam Olie bij Bommel. was <laughs> tenminste eerlijk. Die ging ervan uit dat niemand begrijpt wat je bedoelt. En dat is natuurlijk ook zo. Dus die beer, die roept dat niet voor niets. Nee, nee, nee. Nee, dat is heel diep hoor, wat hij doet. Wanneer kan je iets zeggen zo duidelijk dat de ander het begrijpt? Eigenlijk is inderdaad Olie bij Bommel... Uh, een afspiegeling van u Ja, dat wil ik niet ontkennen, hoor. Nee, maar dat zijn eigenlijk alle figuren... die een beetje geslaagd zijn. Ja. Een afspiegeling van mij, ja. Bent u begrepen? Dat weet ik niet. Het verrast me altijd als het erop lijkt, ja. Dat wel. Het verrast me. Ja. En nu heeft u ook nog een website. <laughs> maar dat is eigenlijk buiten mijn stand, hoor. <laughs> Dit millennium is niet voor mij. Nee, nee. In feite zijn al die verhalen van buiten de tijd. Ja, ja. Ja, de anti-ratio. De levensbeschouwing van de jeugd. was uh, eigenlijk op vijfjarige leeftijd al. Uh, verhalen vertellen, hè? Toch? Ja, het is waar, ja, absoluut hoor, Ja, Ja. Lekkelijk simpel. Het is heel eenvoudig, ja. <laughs> maar we hebben we over gepraat, eigenlijk. <laughs> het was in ieder geval. Uh, buitengewoon leerzaam. Maar tot Tander. hier in Kweestans. in Ierland. goede gezondheid. En ga nog een aantal jaren mee. Dank u wel. U hoorde Gerard Klaassen in gesprek met Martin Toon... in een aflevering van Anders Denkenden. Een bijdrage van RKK, eerder uitgezonden in 2000. In januari 2003 was Twan Moorbeek in gesprek met de stripauteur in een bijdrage van de VPRO. Luistert u naar een aflevering van Het Atelierbezoek. Meneer Toon, voordat ik u iets vraag... wil ik u eerst allerhartelijk bedanken voor uw prachtige werk, uw levenswerk. Daar heb ik ontzettend van genoten, van, van, van jongs af aan, En nog steeds eigenlijk. En velen met mij. Hè? Dus dat dus wil ik echt iets gezegd hebben. Dank u wel, dank u wel. Ja. Maar ja, de, de, het gaat om, om heer Bommel en Tompoes. Trouwens, dat is al meteen een eerste vraag. Want soms eten de, de strips Tompoes en heer Bommel. En dan, vaak is het andersom. ja. Dat komt omdat Poezen uh, de beginner is, het symbool is... en dus eigenlijk uh, helemaal op de materie gericht. Ja. Zoals al die, al die sprookjesverhalen en zo eigenlijk zijn. Ja. Het zijn veranderende objecten... of uh, het zijn dingen die gebeuren door toverkracht. Ja. Bepaalde intellectgebeurtenissen. Uh, ja. nou, er is in die verhalen altijd een hele grote scheiding... Pragmatische kennis, praktische kennis, zo moet zeggen, economische kennis bijvoorbeeld. Ja. En, en uh, uh, ja, spirituele kennis moet je niet zeggen, maar het meer kennis van, van, van de natuur. Ja. Uh, en u hebt dat uh, heel mooi gesymboliseerd in de figuren, kweet al, En daar wilde ik met u het, mee, uh, het liefst over praten. Ja. U houdt ervan? Ja, ik hou er natuurlijk van. Ja. Uh, ik vond het alleen heel moeilijk om ze gestalte te geven. Want de bedoeling is zo duidelijk om ze tegenpool te laten zijn van Tom Poes. Ja. En Tom Poes mag, mag er niet, hè? Die man trouwt hen. Ja, die vertrouwt hen absoluut niet, omdat hij de materie vertegenwoordigt. Ja. Dus, en terwijl die, die pastinakel, daarvoor is de, de stof, de, dat is iets totaal abstracts. Daar ja. kunnen ze mee doen wat ze willen. Ja. Heel andere dingen gaat een heel andere kant op. Dat is meer, als ik het woord gebruik, mag, de geest. Maar de geest, kennis misschien in de zin van uh, het kennen van, van de eigenaardigheden in de natuur. Of vind je toch dat het wijsbegeerten is? Het is iets meer. Ja, ja, ja. ja? Het, ja het, de geest dus kan je betrekken tot, uh, laten we zeggen, de ziel. Mm -hmm. Het is dat, dat onsterfelijke stukje wat erin je zit. Het onmenselijke stukje. Het uh, tot nu toe niet in een formule gevangen stukje wat een mens beweegt. Nee. En waardoor die beantwoord aan sommige uh, intuïties. Ja. Dingen die je niet verantwoordt met je hersens. Maar die zomaar vloed in een mond opkomen, opkomen. Ja. en die een woord, woord gegeven worden. Door zijn, door zijn eigen hersens weer. Mm -hmm. En die hersens, dat is weer Tom Poes. Ja. Maar nee. ik, ik weet al, en, en P.P. Pastinakel... die zijn geen psychologen, bijvoorbeeld. Nee, nee, dus nee, ze zijn niet nee, met nee, de ziel in die zin bezig, hè? Nee, dat bedoel ik niet. Nee, door... niet, niet met het gedrag? Nee, nee niet het gedrag. Niet ja. het gedrag. Ja. Nee, dat... Uh, dat hypergevoelige stukje in, in, je men, in de mens... Ja, ja. wat niet dus gaat over, over feiten... Oh. of wat ook... Ja. onbespreekbare dingen en onverklaarbare dingen vaak. Ja, met een heel eigen taalgebruik ook. Nu, nu uh, vindt u het goed dat ik zeg dat Kweetal de ingenieur van de natuur is... en uh, P. Pastinakel de tuinman, mag dat? Ja, dat, dat, dat vind ik heel juist gezegd, ja. ja. ja. En uh, nu, nu Kweetal die, uh, wordt door heer Bommel... heer Bommel waardeert hem trouwens, die voelt, voelt hem aan, hè? Kweetal. Uh, die noemt, noemt hem de breinbaas. En, uh, en andersom zegt Kweetal... Uh, Bommel is de reus. He, met een groter denkraam dan ja. het menen. Hij vindt zichzelf niet veel waard. En als je zegt ingenieur, dan zegt hij... ja, maar ik kan niks uitvinden. Ik ben geen uitvinder. Is dat zo? Ja, ja zo is het. Maar waarom is hij zo bescheiden? Want hij is, hij is dus een heel groot kenner. En, en hij staat boven iedereen eigenlijk, zou je zeggen. In de eerste plaats omdat hij... Uh, taalarmoedig is. Niet al... Complicaties van de taal kent. Voor hem zijn is een uitvinder is een man die grote dingen fabriceert en zo. Dat is zijn bedoeling helemaal niet. Nee. Maar daarom vindt hij wel dingen uit. Maar ja. op zijn manier. Hij is aan het prutsen, zegt hij altijd. Hij is aan het prutsen. Ja. Hij is aan het doen en ziet dan ineens iets. Ja. Er liggen heel gewone dingen, zoals een mes of een, of een blikopener... of een fantastische ja. aanstekers. Dat, dat kan hij niet eens benoemen. Hè? Dat duurt heel lang dat hij het benoemd heeft, überhaupt. Inderdaad, ja. Het ja, ja. zijn samengestelde dingen die met verstand samengesteld zijn. Dat ligt hem niet. Nee. Nee. Weet u, kun je nog zo'n definitie van hem noemen? Weet u nog hoe, hoe hij een aansteker noemt uit uw hoofd? Of, uh, de persteen had hij het over, hè? De persteen, ja. Nee, dat wil ik niet meer op mijn hoofd, nee. Ik ben niet zo knap als hij. Nee. Ja, ik kan het nou ook niet direct vinden, want ik heb het, eerlijk gezegd, van buiten geleerd, maar nu ontschiet het me weer. Maar het is nogal moeilijk, het zijn lange formules, hè? ook een ja, mes, daar heeft hij de tijd voor nodig, hè, om, om die te definiëren. Ja. ja. Maar eh, Pep zei dat is dus zijn vriend, of vriend, het zijn een soort compagnon, ze zijn toch eigenlijk alles bij elkaar, hè? Ze zijn een van soort, hè? Ja. Ja. Maar, maar P. is een humeurig uh, ventje, vind ik in zekere zin. Ik bedoel, die wantrouwbommel, terwijl uh, Kweetel toch een kinderlijk, uh, kin, kinderlijk vertrouwen heeft in de nou, grote reus. De grote reus het ja. toch gaat verknoeien, zou je zeggen. <laughs> maar hij, hij heeft er toch een groot vertrouwen in. En P. Pastinakel is vermeert af aan sceptisch. Uh, dat is geen wonder. Pastinakel die heeft geen, geen oog of geen oor. Nauwelijks. Voor dat wat, wat ik weet al aan het doen is. Ja. Dat, dat is vermengd met een soort van denken, wat bij hem heel, helemaal op de achtergrond ligt. Maar die, die, ik weet al, die, die is toch geïntegreerd in het lot ook van de mens, niet alleen van de natuur. Hij is eh, bezorgd altijd. Ja. Dat past hij ook niet, hè? Niet, nee. Dat wil zeggen, hij is alleen bezorgd over de natuur. Ja. En wat er buiten de natuur valt. Dat is altijd vijandig op de natuur. Ja. Dat is afbraak van de natuur. Vreemde elementen die erin komen en zo. Dat interesseert hem. Ja. En dat is altijd vijandig. Maar hij geeft het snel op. Hij gaat tijden, trekt hij weg. Ah, ja, hij trekt het... weg als het hem overmandt. Ja. Hij is maar een klein mandje alleen. Ja. Hij gaat ips, ipsen. Ja. <laughs> Wat is dat eigenlijk, ipsen? En dat de andere strekken trekken. Naar het zuiden is er de vogels. Naar het zuiden, ja. Naar een streek waar het allemaal heel, heel natuurachtig is. Ja. Moeten ze, hebben ze dan geen zorg voor de winter? Uh, uh, winter slaap, hè. winter ja, ja. is eigenlijk half dood. Dus Daar onttrekt de geest zich totaal aan de materie. Maar ze hebben ook alweer voor de, de herfst dus een, een kommende volle tijd, hè? Ja. Voor de dwergen. Dat is een heel komgevolle, tijd, ja. ja. Ja, verdwijnt alles. Ja. Niet helemaal eerlijk. Want je kan hem onderwijzen en zeggen... ja, maar als je nou goed kijkt onder, die onder dat weggevallen blad... dan zit er al een knopje. Nee. Dat is alweer een nieuw werk. Zo gaat hij niet. Nee. Maar nu zeggen u... Tom Poes heeft tegenwoordig in een andere wereld in een andere realiteit. Dat is ook woordelijk wat Tom Puss zelf zegt, hè. Die zegt. Die waarschuwt uh, Heer Bommel nogal eens een keer voor, voor dat voor tweetal... Ja. En hij zegt, uh, ze zijn gevaarlijk... want zij vertegenwoordigen een andere wereld. Ze horen niet, ze horen niet bij onze wereld. Ja. Dat zegt hij steeds. Maar hij neemt toch wel hun serieus. Vindt u niet? Ja, uh, natuurlijk. Ja. Want de, de normale wereld... de tegenwoordige normale acute wereld... is een strijd met hun. Nou. Dat zijn twee vijandige werelden. Die hebben eigenlijk weinig met elkaar te maken. Nee. Uh, de... Uh, de, de wereld zoals die op wordt opgebouwd, wordt ten koste van hun apparaten eigenlijk wordt die tot stand gebracht. Ja. Hout, ja, hout is een, is een structuur die misschien gebruikelijk is, maar die op de duur vervangen kan worden door, door uh, namaakmateriaal. Nou, zo denkt Sikbok daarover. ja Professor de... Sikbok, die, die zegt de natuur is gebroddopt. Wat de natuur kan, kunnen wij beter. Ja, juist, kunnen wij beter, ja. ja, ja. Maar nou, een stickbok vind ik, eerlijk gezegd... iemand die is toch wel geniaal. Die grenst toch wel eigenlijk aan, aan, aan de kennis van Kweetal. Hij staat er dichtbij, of bent u dan helemaal niet mee eens? Nee, hij is eenzijdig. Hij heeft geen fantasie. Dat wil zeggen, hij heeft geen fantasie op een breed gebied. Nee, nee. Hij ziet het eenzijdig als, als materiaal. De bruikbaar materiaal, onbruikbaar materiaal. Maar als je hem nou vergelijkt met Prilolakowski, de fenomenoloog, dat is toch eigenlijk een, geen bijzonder genie, zou ik zeggen. Of vindt u, bent u het er helemaal niet mee eens? Die is erop uit om juist te zien waar, waar alles afwijkt van de geëkte termen. Die vindt hem avontuurlijk in ze denken. Hij is in, eigenlijk is hij dat. Ja? Alleen, het houdt op wanneer hij het niet meer redeneren kan, want dan houdt hij niet op. Hij gaat niet ipsen, bij zo'n spreken, maar dan gaat hij doorspitten. En hij zou dingen gaan maken die gevaarlijk zouden kunnen worden... als hij zijn zin krijgt. Ja. Want hij wil weten wat de kern is van datgene wat er nu gebeurt. Nou ja. Ja. Is, is, als je het nou even zou vergelijken, is hij een soort Einstein dan? Of is er in dat gezelschap Sikbok, uh, Prilowelkowski, Kweetal... en P. Pastinakel is daar een Einstein bij... Ja, dat is een goede vraag. Goeie goeie dat zou vraag. kunnen, want ze zitten ja. rondom die, die, die, die, die theorieën, die relativiteit en zo. Ja, dat is allemaal. Ja, Ja, ja, ja. zit daar veel dichter bij. Ja. Dichter dan Pril -Blikowski. Ja. Hij, hij, kan dus niet zo, hij, hij is dan toch avontuurlijk in zijn denken. In zijn... In zijn, in zijn hach, in hachelijkheid, zal ik maar zeggen. Hij is afdruurlijk in het denken met de, van de materialen waarmee hij die werkt. Ja, ja. Uh, de ionen en zo, dat zijn dingen voor hem waarmee dingen te maken zijn. Ja. En wat er te maken is, is daarin is hij al natuurlijk, ja. Want ja, hij ja. ziet de mogelijkheid. Ja. Terwijl dat voor Provitskowski voor, voor, voor heel weinig betekent. Ja. als je nou het verhaal de torenviolen neemt... Hè, dat vind ik zo'n mooi verhaal, daar komen ze allemaal in voor. Ja. Uh, uh, dat is mijn favoriete uh, viertal. <laughs> <laughs> Sikbok, al Kweetal en Ja. Nu gaat het eigenlijk, in, in dat boek gaat het om, om uh, pratende bloemen... of althans uh, muziekmakende bloemen. Hè? Ja. Want, want het gaat erom dat, dat uh, het geluid van de natuur hoorbaar is. In, in, in de bloemen, in de planten. En kweetal en Peepastinakel kunnen dat horen... Maar uh, een sterveling, een normale sterveling, kan dat niet horen. Alleen door, door te veel uh, toevoeging van een bepaalde, bepaalde stof. gaan uh, ga, uh, ga, ga, ga wij het ook horen. Uh. En nu, nu, nu komt die Bommel, die wil graag een uh, die wil schoonheidswedstrijd, een bloemenwedstrijd willen. die wil, wil de markies overtreffen met, met, met, uh, met mooie bloemen natuurlijk. Die, die bloemen van hem die verwelken al heel snel. Mm -hmm. He, hij is ver beneden in de maat. Um, maar zijn violen, zijn torenviolen, die zijn toch wel bijzonder... want die kunnen namelijk praten en muziek maken. Ja. Nou, en Sikbok heeft daar, daar aan meegewerkt. Dus die, die, die, die vindt dat niet vreemd. Nee. Dat is natuurlijk ook helemaal niet vreemd. Uh, het is een, een loodgewoon ge gegeven op dit moment... Als, zover als ik het begrijp... dat de geluiden en de dingen die wij zien... Eigenlijk maar een fractie zijn van de, van de werkelijkheid. Nee, ja. Ik heb vogels zien zingen die ik niet hoorde. Ik heb dingen zien bewegen die, niet, die ik niet zien kon. Nee, nee. Ik, weet, ik heb katten gehad die daarmee speelden. Met onzichtbare dingen. Die speelden daarmee? Ja. Die hadden daar echt contact mee? Ja, die hadden daar contact mee. Ja, ja. ja, ja. Nou, wij hebben natuurlijk ook contact met sterren, daar verbaas ik me altijd over. Sterren die, die, die er niet meer zijn en die als het ware spelen met een spiegeling. Dat gebeurt, hè? Dat soort dingen, ja. Dat is, dat is boeiend, hè? Ja, ja, dat is heel mooi. Ja, ja. Maar dat, dat kun je niet begrijpen, maar het is er wel. Maar... Het begrijpen is verschrikkelijk moeilijk. Ja. <laughs> maar daar moet je niet mee beginnen als je een verhaal schrijft. Nee. Je gaat ervan uit dat het waar is. En dat we dat niet zien van bepaalde dingen, dat is voor mij een feit. Ja. Ik bedoel, ik heb dat gezien. Ja. Zo goed als dat geluid wat ik gehoord heb. Daar ben je ook in, in, naartoe gegroeid, of niet? Was dat altijd al zo? Dat, dat, was, dat, was, dat heb ik in, uh, in Ierland. Beter, ja. Veel beter dan hier. hier. Hier is me nooit opgevallen. Nee, nee. Maar daar had je die volkomen stilte. En het enige geluid, echt de wind. Die zo doorheen streek. En dan verder niks. Nee. Zoals je zeggen: het is hier doodstil. Maar het was niet doodstil. was het niet. Nee, maar het, is, het valt niet op te nemen op de bandrecorder? Nee, niet op te nemen, ja, ja. nee. Maar in de toekomst waarschijnlijk wel. Ja. Dat is dus een van die dingen die een uh, zou kunnen gaan, gaan uitvoeren. Ja. Nou, denk ik trouwens, maar misschien, misschien is dat niet waar, maar dat is zo gezegd... dat het geruis van de zee, daar is iedereen heel gevoelig voor. Dat is een heel magisch iets. En ook als je het opneemt op de radio, ik, ik krijg er eerlijk gezegd geen genoeg van. Je kunt eindeloos naar die, dat ja. geruis luisteren. Dan denk je dus dat je heel veel hoort, vind je niet? Dat van alle soorten hoort. Meer dan alleen maar dat ruisen. Of is dat niet waar? Dat ligt, ik denk dat dat zo persoonlijk is. Oh ja. De ene hoort het zo en de andere hoort het zo. Het is een geluid wat te maken heeft met beweging. Dat in de eerste plaats. Ja. Het is het, datgene wat nooit stil ligt. Ja. Zoals een zee waar helemaal geen wind is of wat ook en helemaal glad is. Ja. Heeft beweging en heeft een geluid. Maar de geluiden van de natuur, die, die, die ik weet al een het peperstinakeldes horen... en die, die, die u ook kunt horen, dat is geen projectie. Dat is niet iets een toedichting, zal ik maar zeggen. Niet iets waar wij willen horen, als je daar gevoelig voor bent. We willen dat graag horen. Tenminste, ik heb het altijd geprobeerd te Maar het is de realiteit, zeg je, toch? Het is, het is, het is er, toch? Het geluid van, van, van een boom, van een blad. Dat moet er zijn, want er zijn insecten die erop reageren. Ja. Wij zeggen dat het een rood bloempje is, dan komt het altijd op het bloem. de trooie bloemen Dat is onzin. Er is in Ierland een plant die heeft groene bloemen. Die zijn zo groen als bladeren. Ja. En daar riemelt het van de, van de insectjes. Ja. Die komen daarop af. Ze komen niet op de honing af die zo lekker ruikt. Daarmee is de geur natuurlijk ook alweer in een kwaad hoekje gezet. Ja. Het is iets anders, maar waar komen ze dan op af? Ja. ja natuurlijk, geluid, het moet geluid zijn. Mm -hmm. is, is het nou alchemie wat hij zegt? Zijn alchemisten niet meer bezig geweest? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, als met, ook met symbolisme moet je, zo moet je het ook niet zoeken, hè? In die hoek moet je. Nee, gewoon maar de natuur moet je het zoeken. Ja. Het zijn het soort dingen. Dat je... Dus het is empirisch ook wel. Ja, ja inderdaad. Ja. Je ziet dat vooral ook in, in volkeren, ja. die wij niet zo goed kennen. Die wij wilde volkeren noemen en zo. Ja. En die hier veel gemakkelijker mee omgaan. Ja, ja. In die dwergwereld, die, die sinakel en, en... Ik weet het al, toch, toch vertegenwoordigen. Daar heb je meer. In vroegere verhalen zijn er zelfs meer dwergjes. Hè? Meer dan, dan later. Laten we laten dat doen. Ja? Zeker. Eens in de zoveel verhalen. Eens in de vijf verhalen heb je hele groepen die op Ipsen zijn. Ja, dat, dat is waar. Welk verhaal is dat nog? Weet u er nog? Nou, nee, nee, nee. Nee. Ja, dat nog? Nee, dat verhaal niet. Ja. Maar jij ja, hebt ook bijvoorbeeld een, een, een zanger. Misschien kunnen jullie zich nog wel herinneren. Dan uh, ben ik zijn naam vergeten. Het is een het verhaal Bommelverschiet. Dat is een, een, een, een man die, die constant... Een jongen, dwerg dus. Die altijd maar weer het uh, uitbotten... De, de jonge lente uh, bezinkt. Het ligt hier wel ergens trouwens. Dat is een, een dwerg, die uh, is heel lyrisch. Hij tegenwoordig het, het, het genot, zullen we maar zeggen. Hè? Ja. Het, het, het genieten ja. van het uitbotten en zo. Ja. Ja. Dat is een, de een vruchtbereid eventueel. Hoe, hoe, hoe verhoudt hij zich nou tot... tot uh, ik weet al, die, die gaat met, met hem op stap. Pepa Assinake moet er niets van hebben, die vindt het echt een domkop. Maar hoe verhoudt hij zich in, in, in de dwergenwereld? Zo'n zo, zo, zo zo tierlier, Lierfiguur? Ik geloof het je ook zo weer trouwens. Oh, nee. Dat, ja, ja. Oh, ja. Nee, Het is een oppervlakkig gebruik, gebruik van iets wat, uh, wat verborgen moet blijven. Het moet verborgen blijven, omdat als het niet verborgen is... het misbruikt zal gaan worden. Ja. Maar het is, ook, het is trouwens niet het bommelverschiet. Nee, het is niet. Nee, nee. Ja. Maar zij zeggen dat nog eens. Ik ben het niet goed gestaan. Ik was hier mijn gedachten bij die... Uh... Hij is tegen de, het misbruik van die jongeman, dus die, die, die, die dingen zingt. De zot. zot, ja. ja. Omdat hij, omdat hij vorm, geeft, ja, vorm geeft aan iets wat eigen geheim moet blijven. Nou ja. Hij vertaalt iets uit iets onbekends, vertaalt hij naar iets bekends. En denkt dat hij daardoor knap is. Maar daarmee heeft hij dat onbekende uh, weerloos gemaakt. Nou ja. Want hek, het enige wat er gebeuren kan, is dat je er dus iets lelijks van maakt. Ja. Het lied is ook lelijk, hè? Ja, het is een bijzonder lelijk lied. Ja, het is ook een hele lelijke tekst. Ja, nou vind ik dat er bij, bij George iets gebeurt... wat hij er juist ook zei over de natuur, als het ware. Een plant die je kunt horen. Het lijkt wel, mijn bevindingsweek, dat die vreemde taal... een soort esperanto, hè? En misschien ook dankzij mijn slechte Engels, hoor. Mijn Engels is te slecht eigenlijk om, om, om, om het... Het, het, ik neem het daardoor letterlijk. Letterlijk heb ik waarschijnlijk dan een Engelsman het zal doen. En mijn vrouw is ook niet zo geweldig. Maar het is een soort, een soort, soort ratje toe van al die talen door elkaar. En daardoor uh, wordt het ineens uh, op een hele uh, kinderlijke manier bijna verstaanbaar. En ik ken de, de andere motieven van, van, van Joyce hè, uit, uit zijn boeken. En die komen er allemaal in. Ja. terug. En daardoor wordt het ineens verstaanbaar alsof je met een bandrecorder... een, een, een reëel geluid hebt opgenomen. Ja, ja. Dat komt uit... uit ja. Uit het, het, het Esperanto naar voren. Ja, ik begrijp wat u bedoelt, ja. ja. Maar ja. dat gebeurt ook bij, bij de taal, die rare taal van, van... Ik weet al. Ja, en het is eigenlijk hetzelfde. Hetzelfde? Ja. Het zit I, dicht bij Joyce. Iets heb je gehoord. Ergens zal het vandaan gekomen zijn. Ja. Al is het dan daar. Maar het, het is niet verzonnen. Nee. Niet het, uh, Ja, je, je hebt taalgrapjes dat je woorden verzint. Ja, nou, verder bijvoorbeeld. Ja, nonsensverre. Maar die werken meestal niet, vind ik. Nee. Ik vind dat niet leuk. Het nee. is bijna nooit leuk, een zelfbedacht woord. Nee. en toch, ipsen vind ik dus wel... Ja, dat is ook niet eens leuk, dan denk je, ja, dat is, zo is het. Hè? En de en zoals, ik weet al, dat moet je zo allemaal uitleggen... maar eigenlijk ook heel helder. Het is een hele goede definitie, vind ik. <laughs> in, in, in, in, die, in die taal. Maar nou, u zei, hij zei taal-armoedig, ik weet al. Het, ja, nou, het is moeilijk, moeilijk uit te zetten, hoor. Je hebt zoveel verschillende soorten. Ja. Maar ik, ik bedoelde, als, als ideaal... Die taal die een intuïtie is. Een, een vonk, ja. zou maar zeggen. Ja, ja dat is e, een. een yep. nou, dat is heel dichterlijk. Dat is een andere taal dan, dan de marquise. Die, die, uh, ja, ja, ja. die heel mooi dat kan een... dichten. Maar ja, hoe ja. vindt u zijn taal? Als u nou uw eigen mening eens moet geven... over de poëzie van marquise de op Hoe staat u daar tegenover? Uh, nou, zijn eerste gedichten... daar was ik zelf een beetje op het pad... Dus die, die verdedig ik wel. Die zijn van jezelf. Ja. <laughs> <Ja. laughs> maar later wordt hij ja, echt een gemaakte man. Een man die het met zijn hersenen samengesteld heeft. Ja. Het ruimt trouwens bij hem ook nog. Ja, dat is heel metrisch. Ja, het heel metrisch. Plus sentiment. Ja. Maar hij is niet de grote taalvirtuoos, vind ik, als je het mee vraagt. Ja. Ik vind het toch, de, de, de, deze twee natuurbaasjes, uh, dwergen, grotere taalwonderen. Absoluut. Maar het ja. komt heeft alleen maar zijn hersentjes. Ja. En dat hij maar beperkt hoort. Ja. Ja. Wanneer komt nou Kweetal voor het eerst voor? Want naar mijn idee zijn er wel voorlopers van Kweetal. Ja, die zijn er ja. Ja, dat is waar. Dan ja. had hij nog niet een uh, bepaalde functie. Nee. Dat wil zeggen dat ik maar die functie nog niet bepaald duidelijk kon maken. Nee, het type van, van kweetal, hè? dat lijkt op mombakkers. Ja. Dat vond ik. Maar ja. mombakkers is een heel kwaadaardige werk. Kwaadaardige ja, ja, Kijk, ja. hier hebben we hem, dat is toch het type van kweetal? Ja. Kaal zich, altijd uh, ja. hele stevige uh, ja, wenkbrauwen. Ja. Klein bundbaantje. Ja. ja, inderdaad. Uh, en altijd kwaadkijkend, hè? Het kon een vader zijn, hè? Ja. Ja. En er is, een, er is nog een andere, en er zijn er nog wel meer hoor. Er zijn er meer, ik weet het. Ik weet het, ja. Ah, dat komt omdat het, het ventje zelf behoefte heeft gehad om te, te zijn. Ja. de eerste. Dat is dat tekeningetje. Ja. Ja. Dat is mooi gezegd trouwens, zo is dat ook. hè. Dat vind ik trouwens Tompoes ook zo'n figuur ervan. Volgens mij is Tompoes een figuur die, die, die er wilde zijn. Ja. Misschien nog wel meer dan Bommel. Dat is zo. Hij is tenslotte begonnen. Ja. Helemaal op zijn eentje. Want hij is toen... toen hij eigenlijk min of meer eruit geschreven werd. Ja, ik weet niet zeggen. At, ik, ik, weet, ik weet dat u het daar helemaal niet mee eens bent. Maar, maar een Bommel is belangrijker geworden dan Tompoes. Dat vind ik wel. In de verhalen. Dus ik kwestie van wel gevoel. Ja, ja. Ja. Maar uh, hij gaat over naar mijn idee. Tompoes en juffrouw Het is hetzelfde figuurtje. Het lijkt precies hetzelfde. Ja. Ja. Grote ogen... Ja. En ze krijgt dan een, een en Later krijgt ze trouwens ook nog peperkrullen. Hè? In het begin. Is... Ook dat, ook dat. ja. In het begin niet. Nee, nee, nee. Ja. Het akelige witte ventje wordt wel eens gezegd. Ja, wordt ook gezegd, ja, ja. Ja, ja het, je kan niet bij alles <laughs> omschrijven waarom je het zo, zo doet. Nee. Maar de situatie wordt bijzonder kritisch in de bovenbazen. Dat is een. een Vooral, denk ik, het 1970 zou dat kunnen? Of eind oh, 60? 70, ja. ja, dat zou We kunnen, 70, nou. ja. ja. Maar dan is de situatie bijzonder kritisch, hè? Dan, dan is uh, door een weddenschap heer Bommel uh, rijk geworden. Eén Gulden rijker, of één Florijn rijker, hè? Hij wint, ja. hij wint, eigenlijk vindt hij, klopt het niet precies, hij wint eigenlijk niet, <laughs> blijkt later. <laughs> maar goed, even weddenschap verloren of gewonnen van Tompoes. en hij wordt één florijn rijker en nu is, eh, overstijgt zijn kapitaal het kritische, kritische grens En eh, nou, ja. geld trekt geld aan, weet je wel, en, ja, nou, je ja. kent het natuurlijk, ja. ik heb het zelf bedacht. En hij wordt dus daardoor een bovenbaas. Ja. Ja. Maar, uh, hij krijgt dan als eerste de DDT, dat de zijn, zijn bovenbazen beheren altijd iets. Hè? Een bepaald syndicaat hebben ze in hun mm -hmm. handen. Hij krijgt dan de DDT, in dus de natuurbestrijding. Maar als poeder moet hij eigenlijk zijn, zijn, toch zijn lieve vriend Kweetal verdelgen. Want Kweetal heeft de perpetuum mobile uitgevonden. Uh, en de, en uh, ja, dan moeten ze de, die, Zowel die uitvinding als de uitve, uitvinder vernietigen. Ja. Zeer kritisch. En hij mag niet meer met een min omgaan. Hij mag dus niet meer met Tompoes omgaan. Nee, nee, nee, nee, Zwaar. Zware kost. Ja. Het is zware kost, ja. ja. En nu, nu Bommel heeft Bommel het door. Hij ziet de situatie, ziet de ernst van de situatie. Hij is eigenlijk slimmer. Het is ook, ook zo dat het dat niet meer door een lijst van, van Tompoes... Uh, het verhaal eigenlijk ten goede keert. Maar toch door zijn eigen inzicht. Vindt u niet? Vindt u? dat vind ik wel, ja. Dat vind ik bijzonder, prettig hij heeft het door, hij, hij is gevoelig. In een vrij snel stadium heeft hij door dat die bovenbazen. dat het, dat het niet klopt. Dat het geen, niet, geen pretje is om bovenbaas te zijn. en dat je eigenlijk alleen maar armer wordt. en dat het gewoon de vernietiging van alles te, te ja. teweeg brengt. Dat ziet hij toch? Ja, ja. ja. En, en, en Tompoe zegt de hele tijd. als de natuur vernietigd wordt, kan ik niet behandelen. Ik kan niet meer handelen. Hm? Ik vind het heel leuk, leuk dat u het zo ziet. Maar ziet u het anders dan? Nee. Nee, nee, nee, nee. Maar dan, dan is het toch wonderlijk. dat Want laten we zeggen, u zei: Ik weet al, P. zijn niet psychologisch en kennis is altijd anders. Het is, toch, het is empirisch, maar het is kennis van, van de natuur. Mm -hmm. Dan gaat het om wijsheid, mag je dat zo zeggen? Wijsheid? Maar dan, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Geen Boeddha's. Nee. <laughs> nee. Ja, hoe zeg je het dan? Kenners. Het is een heel moeilijk woord. Het is het woord van wat, wat, wat. In het begin was het woord. Ja. Nou, wat is dat? Wat, wat, wat betekent dat? Van welke orde is dat? Bedoel? Ja. ja is dat wijsheid of is dat? Ja, wat is dat? Wat is dat? Kennis. Kennis van iets. Je, je weet ja, dat maar, het is, maar kennis van iets wat je niet weet. Want het woord is natuurlijk een volkomen verkeerde vertaling. Je mag niet zeggen dat het een aanname is. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat het een aanname... dat wil ik graag zo zien. In het begin was het woord. Of niet? Dus dat dit is dan de vijand van, van religie. Of de anti-religieuze... Anti, ja, religieuze... dat, ja nou, dat is zo. Ja, Dat heb ik nooit begrepen. Het is het begin van de religie en daarmee ga ik akkoord. Dat het in het begin... niet het woord was... maar een, ja. Uh, ik noem voor, voor het gemak, intuïtie. Een ja. prikkel. Ja. Iets waar ik last van heb gehad, in mijn goede jaren. Ja. Ja, ik, ik heb een idee. Ja. Wat komt er vandaan? Is dat bedacht? Heb ik zitten denken? Ik heb helemaal niet gedacht. Ik zat te denken aan een brief van Tante Bertje of wat. Nee, nee. En toen ineens. En dat kwam er zomaar tussen. Nou, ja. Wat was dat dan? Wat was dat? Ben je mediamiek dan? Of, of moet je dat ook niet zo zien? Nee, van mediumiek, waar komt die dan vandaan? Ja. Nee, het is toch gewoon... Het is een, een bewegende atoom. Ja. Of niet een atoom, maar een, nog kleiner. Een, een ion. Het allerkleinste. Het prikkelt. Dat is, dat is het eeuwige... Ja, ja. Ik heb niet, niet zo lang geleden heb ik een jonge Belgische beeldhouwer geïnterviewd voor, voor de VPRO Radio. En die zegt, eh, ik voel mij onderdeel van een keten. En er is een keten. En ik voel dat echt. En dan moest de radio alles uitzeggen, want dan zegt eh, misschien wordt het wacht al. Maar ik mocht dat later dan toch wel uh, erin laten zitten. Hij, hij voelde dat hij familie was, of wat in de keten zat van Michelangelo. En die had er iets overgedragen op Rodin. En Rodin had weer iets overgedragen op Giacometti. En hij zat in die keten, vond hij. En toen vroeg ik hem: Rubens dan? Nee, nee Rubens hoort niet in die keten. <laughs> Is dat ook waar u nu over spreekt? Over het begin was het woord. Is er, heeft dat iets met die keten te maken? Nee, het is zeker geen keten. Het is zuiver individu individueel. Eén mens heeft één, één tik, ja. hoe je het noemen wil. En er is een heel andere tik die bezig is met een ander. Maar ze lijken op elkaar natuurlijk. Dat ja. soort inspiratie is. noemt ja. inspiratie wel eens. Ja. Een, een schilder die plotseling getroffen wordt door een beeld... Dat wil ik schilderen. Ja. Nou is inspiratie ook een begrip waar u zelf heel sceptisch over doet? Hè? Want de dat moet zeggen, dat is natuurlijk de bevlogen de, uh, geïnspireerden, is dat natuurlijk ook wel een figuur die van u op zijn kop krijgt, of niet? <laughs> oh ja, meer wel, ja. Je hebt er toch geen oogpet van op? Nee, nee, nee, niet echt. Dat, dat is het verkeerd soort, soort uh, inspiratie. Ja. Dat is met minachting gepaard trouwens en minachtig niet geïnspireerde. En hij bedriegt. Het is een bedrieger, toch? En, er zitten verschillen in. Het, het is een beetje... Wat dat betreft kan je er niet helemaal op aan. Nee. De ene keer, in de ene keer gebruikt hij er meer van dan van de ander. Is dus het Anton, Anton Heijboer type, als je het zo mag zeggen? <lacht> heb je eraan gedacht, aan zo, en zo iemand? Nee, nee, nee. nee, ik heb aan niemand gedacht. Niemand gedacht. <lacht> maar wel aan mensen die, ons, die zo <lacht> bestaan. Ja. Maar even terug te keren op uh, mijn vraag, want we zijn weer erg afgedwaald. Uh, Bommel, uh, uh, die heeft door hoe het, hoe het, hoe het, hoe het, hoe het gesteld is: uh, dus dat hij het uh, alles vernietigen en de natuur. Uh, dat het dus geen pretje is om bovenbaas te zijn. Uh, maar hij is eigenlijk toch een psycholoog, vindt u niet? Uh, uh, het is niet door, door empirische kennis of de kennis van de natuur dat je erachter komt, maar op een psychologische manier. Ja. Ben ik ben het met u eens. Ja? Ja. Dus het is het. Nu, nu, nu komt die zielskunde, dus op die manier. Heel anders dan bij dokter Zielknijper natuurlijk, die het nooit, nooit eh, snapt. Maar nu komt dat toch heel dicht bij, ja, bij, bij die kennis van, van al, Maar ook heel dicht bij de geniale empirische kennis van Sikbok. En, en de fenomenologie van van Wolkowski. We gaan elkaar raken, hè? vind ik niet? Dat is waar, ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar ik geloof dat we in dat stadium van de wetenschappen voor wat dan ook zitten. We hebben altijd een tijdperken geleefd waarin die dingen afgescheiden waren. Dat is dat ja. en dat is dat. De, ze, ze lopen zo typisch door elkaar heen. Dan ja, ja. gaat het poëzie worden, denk u, allemaal? Ja, dat is een goed woord ervoor. ja. Ja. Dankjewel voor uw bijdrage aan de poëzie. <lacht> U hoorde Martin Toonder in een aflevering van Het Atelier Bezoek, een bijdrage van de VPRO eerder uitgezonden in januari 2003. Twan Moorbeek was in gesprek met hem. Martin Toonder werd geboren in 1912 en overleed op 27 juli 2005. Hij was 93 jaar. Dit is Radio 1. U luistert naar het programma Nachtvluchten. Wilt u van tevoren weten wat er zowel de revue gaat passeren? Dan kunt u daar komen door onze site te bezoeken. Dat adres is www.nachtvluchten.fm Dus voor informatie over het programma en de samenstelling van de programmering... kijkt u op nachtvluchten.fm U vindt daar overigens ook de contactgegevens. U kunt via die site mailen. Het kan ook rechtstreeks. Dat adres is nachtvluchten en u kunt de samenstelling van onze programma's ook zien op teletextpagina 331. En wilt u uw pennevrucht delen met andere luisteraars? Dan laat u gewoon eventjes een mooi bericht achter. Of een niet mooi bericht, dat mag ook. Op onze site in het gastenboek. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna zijn we bij u terug. In het volgende uur kunt u gaan luisteren naar een compilatie van radiomateriaal met Elke de Jong. Tot zometeen. Oh,